President Trump heeft een bezoek aan het rampgebied aangekondigd. Het is nog niet duidelijk wanneer hij precies die kant op gaat. Het OM heeft acht jaar cel geëist tegen een man uit Tajikistan omdat hij lid zou zijn geweest van terreurgroep IS. De man van 31 kwam drie jaar geleden vanuit Oekraïne naar Nederland na de aanval van Rusland. Een jaar later werd hij opgepakt in Eindhoven omdat hij volgens de AIVD in 2016 naar Syrië wilde reizen om zich aan te sluiten bij IS. Ook had hij het met IS-leden in Duitsland over een mogelijke aanslag in Nederland. In Kenia zijn bij protesten zeker tien mensen omgekomen. Ook raakten tientallen anderen gewond. In Kenia wordt al enige tijd gedemonstreerd tegen corruptie, politiegeweld, repressie en verdwijningen van activisten. De Keniaanse politie heeft in de hoofdstad Nairobi traangas en een waterkanon ingezet om betogers te verjagen. Er zou ook zijn geschoten. KLM-piloten gaan als reservisten bij Defensie gevechtsvliegtuigen besturen. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij afgesproken met het ministerie van Defensie. Het gaat om piloten die nog niet zo lang bij KLM werken... en hiervoor al bij Defensie hebben gevlogen. Het weer, vanavond af en toe een bui en vannacht nog meer regen. In het zuidwesten kan het ook gaan onweren... met kans op hagel en veel regen in korte tijd. Het koelt af naar een graad of elf... Morgen een mix van wolken, zon en buien. bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In de regio Noord-Holland wordt nog langzaam gereden over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Knop het gebeurde namelijk een ongeluk. Bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is drie kwartier. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. Bij Knop het op de A10 vanuit Knooppunten Nieuwmeer naar Knoopend Watergaas. Meer nog 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de N522 vanuit Amstelveen naar meer bij Oude Kerk aan de Amstel. 2 kilometer langzaam rijdend verkeerd.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 Light deceiver, I'm your kryptonite. And tonight, you're gonna cross that line. Uh, in mijn ogen de beste single van 2024 geweest. Ja, en uh, dat uh, laten we dan ook weten. Uh, Wendy Moore met het uh, nummer Hooked. En of die ook op Tangled Wiring staat, ja, dat moeten we nog even afwachten. Nou, <laughs> dat staat mij, uh, het staat er volgens mij inderdaad op. De EP bevat namelijk eerder uitgebrachte tracks. Ik krijg gewoon een antwoord op de vraag als ik gewoon het persbericht erbij pak. Uh, zoals Hell on Earth, Hooked die heb je net uh, gehoord, Trigger en Start Fresh, die Trigger die heb je trouwens net voor het uh, programma nog uh, gehoord in aanloop naar morgen want morgen is namelijk de release van Tangled Wiring in Cynetal en daar mag ik heen en uh, ik word er ook voor deels voor betaald want uh, er wordt ook nog een stukje aangeweid in de Zandvoedse Courant, dus het is niet alleen 3 voor 12 Noord-Holland waar uh, wat de klok slaat uh, in dat opzicht Nee, nee, nee, nee. Er wordt ook nog iets aan uh, uh, mij gevraagd... om de plaatselijke pers uh, te gaan bedienen. Dus dat uh, is morgen... Ik zei het al. Uh, dit is het uh, gedeelte dat het nogal een beetje pittig eraan toe gaat. En dat is eigenlijk van alles wat. Want je mag zijn wie je wil zijn in dit land. En dat zullen we dan weten ook. Hier is bijvoorbeeld... Johanne Jorgoe... en laaier. En die schijnt ook in Amsterdam te wonen. Dus die telt tegenwoordig ook mee als wij voor 3 voor 12 Noord-Holland dingen uit moeten gaan brengen. Uh, dit is alleen wel een single van een tijdje terug. En bovendien, Johanna Jorgo is een voormalig geselecteerde van de popronde. En wel in die van 2023. Een van de bands die geselecteerd is voor de popronde van dit jaar is Bad Luck Baby. Never Happened With You. Ik heb ze al meerdere malen gezien, gelukkig. Eén uh, keer in patronaten en de tweede keer was dit jaar. En uh, dat was in C-punt in Hoofddorp, Daar hebben ze ook uh, opgetreden. En, uh, dat was met High on Chai en met Lorem Ipsum trouwens ook een popronde band geweest, maar dan van het afgelopen jaar. We blijven... Uh, ja, trouwens daarvoor hebben we Johanna Jorgoe met uh, Lyre. En die deed weer mee in 2023. En ook die had een memorabel optreden waar ik getuige was tijdens die pofronde. Maar dan in Haarlem. In de Wolfhound. Het was een beetje zo'n uh, zo gewelf uh, daar uh, beneden. En daar uh, trot zij dus op met haar toenmalige drummer die erbij uh, zat. En ze maakte eigenlijk geluid met... Ze waren met z'n tweeën, maar ze maakte geluid voor zes personen. Zo, uh, zo was het eigenlijk. Geldt uh, niet voor deze band, het is een beetje uh, alternatieve emo-pop. Dat mag ik uh, even erbij zeggen. Uh, de band is ontstaan aan uh, de Rock Academie in Tilburg en wordt gedragen door Max Knops. En Max Knops is de frontpersoon van deze band. En ze hebben inmiddels al een aantal singles uitgebracht: de Fake ID en Sugar Coating, als ik het wel heb. En die uh, singles die zijn al uit en de meest recente is 'Crystallize' en ook deze band, de Crybabies, daar heb ik het over. Die gaan wij uh, terugzien in popronde van dit jaar en die single die laten we natuurlijk ook horen. You try your best Hebben heb wel het achtbaangesprek gesprek gevoerd met de altijd goed lachse Joan de Bruinkops. En dat is de frontvrouw van de, van de band Hunk met Upset. En ja, ik was van de week toch al een beetje een soort bottenlul. Want ja, dat, dat krijg je wel eens. Maar als je op mag komen voor je identiteit, dan mag je dat zeker doen. Alleen ja, dan had ik daar eventjes. Uh, misschien wat tactisch de woorden wat uh, bij moeten gaan gebruiken uh, want ik uh, ontleed mezelf graag op de radio had ik even beter niet kunnen doen werd uh, terecht uh, op de vingers uh, getikt en we hebben het heel mooi uitgesproken en daarom zaten de Crybabies onder meer natuurlijk omdat ze ook heel goede muziek maken erin en ze gaan, uh, we gaan ze terugzien uh, in uh, het najaar want dan zijn ze te zien en te beluisteren Tijdens de profronde van 2025. Hunk zat daar het afgelopen jaar al in. En die heb ik ook meerdere malen al gezien. Volgens mij in Haarlem. En ik uh, dacht ook nog... In, uh, pff, in Horen heb ik ze zeker gezien. Dus dat, uh, dat was, uh, was wel, wel, wel uh, duidelijk. Um, na dit uh, nummer gaan we praten met... Uh, Ene Ralf Heersen van Lemmen. Heeft alles te maken met die, die single releases die ze doen. Want ja... En een van die releases die ze dit jaar hebben uitgebracht... dat is dit nummer Tune In... De enige band die met drie nummers in deze uitzending is te horen of zijn te horen, dat is Lemon en Tune In. Nou, dat intunen, dat gaan we zeker doen, want we hebben Ralf Heesen aan de telefoon. En dat is alweer een lange tijd geleden, Ralf. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want Lemon is productief dit jaar. Jullie hebben hier zelf iets opgelegd om elke maand met een uh, single uh, te komen. En volgens mij was Tune In, vol dacht ik, de eerste die, uh, die jullie uit hadden gebracht. Ja, he? ja dat was de eerste, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Uh, en ook uh, hier was Kath Coffee ook uh, te horen, ja, uh, allereerst uh, die vraag uh, met Cat Coffee, Want dat gaat ook al een, een, een tijdje terug. Uh, jullie ja. zelf, en dat heb je volgens mij ook hier in, in deze uitzendingen ooit wel eens uh, gezegd. Uh, dat jullie uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, jullie waren toch de bewonderaars van de stereo MC's. En ook in het bijzonder dan van Kat Coffee En op een gegeven moment matchte dat. Ja, ja, ja, ja, dus, uh, ja wij, wij waren altijd al fans. Ik heb ze ook ooit een keer... Uh... Ben ik uh, naar Hilversum geweest, waar ze bij drie, bij drie event, toen oh. ik weer Hilde 3 volgens mij op bezoek. En toen ja. speelden voor een paar man daar in een café. Daar heb ik ze ook nog uh, ben ik erheen gereisd om erbij te zijn en zo. Dus we, wij zijn allemaal een enorme fans ervan. En we hebben een paar keer een voorprogramma gestaan. En, uh, en op een gegeven moment, ik denk, ja, ik ga het gewoon aan de vragen, weet je wel. Ik vraag gewoon of ze, als ze toch in Nederland is, of ze dan ook bij ons even in de studio wil komen om wat in te zingen. En uh, nou ja, ik vond ze tof. En zo is ze kom. Ja, en er, is ook, er zijn ook echt een paar nummers waarop zij te horen is. Want we hebben aan het begin van uur nummer 2, hebben we Love Can Take You Places. Places. Ja, daar is ze ja. ook op te horen. Dus. Ja, ja, ze heeft aan zeven van onze songs meegewerkt. Dus ja. het best een pakketje. Ja, ja alleen, al, alleen dat al is denk ik al EP-waardig, denk ik eerlijk gezegd. Ja, nou ja, als je zo bekijkt, eigenlijk wel ja. ja. Het is eigenlijk, eigenlijk grappig, ik was... Ik heb eens een keer gegoogeld uh, bij een hegelijke Google, ChatGPT of zo heb ik iets gevraagd. Van, hé, hey, vertel eens wat over Lemon in Amsterdam. Toen ja. was ze, ja, Lemon, ja, daar uh, speelt een koffie bij. Ik ja. <laughs> was wel heel erg enthousiast. <laughs> ja, ja dat, dat zijn wel uh, leuke dingen. Ze hebben ja. dat, uh, ik had dat van de week dus ook met een ChatGPT Er uh, ja. was, uh, was iemand die, ze uh, gooide mijn naam erin in één keer in. Ja, hij is presentator van Alternative alternatieve film, is hoofdredacteur bedrijf voor 12 Noord-Holland. Ja, nou, het schiet ja, lekker op, zo ja, op ja, deze manier. ja, dus, zo gaat het, ja het is uh, uh, nou, uh, als we het dan toch over AI hebben, want dat is meteen een mooi bruggetje, want uh, bij die singles die jullie uh, uitbrengen, er zit ook artwork. Ja. En dat heeft echt met uh, AI uh, te maken. Ja, dat is uh, een AI artist en dat is rotje Werkhoven. werk mm -hmm. Uh, ik ken hem al een tijdje en uh, toen ik aan het project begon dacht ik ja, weet je, als we dan, dan het hele jaar gewoon iedere maand iets gaan uitbrengen dan moeten we ook proberen qua artwork iets, iets te doen waardoor het allemaal bij elkaar blijft. Nou ja, je weet ook dat wij uh, altijd zeggen dat wij te maken. Dus mm -hmm. Een uh, Natchester uh, met een Lemon Twist zeggen we altijd met Nederlandse, uh, ja, onze, onze viewer op. Ja. En, uh, en toen dacht ik, nou ja, als we nou eens uh, Delsblauwe botjes maken. Uh, en toen, uh, nou ja, goed, met hem een aanraak van hoe gaan we dat doen. Ja, het zijn natuurlijk niet gewoon het Delsblauwe botje. Het zijn Delsblauwe botjes die geïnspireerd zijn door de songs. Dus iedere mm -hmm. keer zie je daarop een afbeelding die iets te maken heeft met de tekst uh, van, van de song. Nou, de volgende, die wordt heel bijzonder, zal ik je vertellen. Want in uh, 19 juli komt de volgende alweer. Dat is, uh, dat is over twee weken. Ja, ja, ja, ja, ik stuur je weer, ik stuur je weer toe. <laughs> ja. En dan neem ik aan dat wij hem de zeventiende weer mogen laten horen? Of, uh... Ja, zeker. Stiekem. maar gewoon even iets van tevoren. Maar ja, klopt. Ja. Dat gaan we doen. Ja. Uh, dat is dus de volgende single die, die aanstaan ja. uh, aan is. Maar uh, jullie hebben dat uh, hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen om dit te gaan doen? Elke maand een nieuwe single. Nou, het, het was eigenlijk zo. Uh, we hadden op een gegeven moment, hadden, ik weet niet of je dat voor kent, we hadden een deal met de Londers plaatmaatschappijtje mm -hmm. uh, en we, we hadden eigenlijk wel wat, wat opnames liggen, en eigenlijk wilden we eerst wilden we een album uitbrengen vorig jaar, maar zij zei, nee, dat moet je niet doen, we gaan uh, gewoon singles uitbrengen, singles uitbrengen. Nou, en toen hadden ze een paar singles uitgebracht, maar ja, we deed verder helemaal niks. Ik vond dat eigenlijk, ja, ze hadden ook zoveel bands in hun, in hun uh, programma zitten, ik dacht, ja, dat schiet niet op, dus een aantal keer had ik gezegd, ja, wat, wat gebeurt er nou, wat levert het nou op, en nou, er weer wat uitgebracht werd, en op een gegeven moment, dacht ik van nou ja, laten we zitten, dat kunnen we beter zelf doen, want nou ja, heel veel werk hadden we liggen en daar konden we niks mee doen, omdat we zaten te wachten mm. Nou, en toen dacht ik van ja, dat hebben we liggen, we waren inmiddels alweer in de studio bezig met nieuw werk. Uh, ja, en toen dacht ik, nou ja, weet je wat we gaan doen, in plaats van het album uitbrengen gaan we gewoon die eerste songs die we nog hebben liggen, die kunnen we al mee aan de start. Nou, dat was Tune In onder andere. Ja. Uh, en we waren dus ook weer met nieuw werk bezig, nou de laatste bijvoorbeeld die is, uh, is recent opgenomen, uh, Music Is My Lifeline die is een YouTube scene, dat was een van de laatste sessies, en we moeten er ook nog een paar maken, want we hebben natuurlijk nog niet alles klaar, uh, <lacht> dus dat wordt nog even spannend, <lacht> maar, uh, <laughs> maar dat volgens mij gaat lukken, want we hebben uh, twee in, in, in de stopverf staan, zeg maar, uh, ja. dus uh, als we de studio ingaan, dan uh, moeten we het volgens mij voor elkaar krijgen, dat ja, ik uh, ja, kan me niet voorstellen, het niet lukt, ja, weet je, nou, ben ik een beetje opportunistisch, maar in het allerergste geval, ja. geval gaan we nog geen remix uitbrengen. En zeggen: Ja, het is niet leuk, maar dan gaan we één remix. Dus <laughs> ja. Het is al toch. Dat is spelen. Dus daar richten we niet op. Het is een beetje smoggelen wat je dus, uh, ja, nu exact, doet. Ja. <laughs> ja. Nee, dus ik denk, uh, ik, ik denk: Nou, het moet echt heel raar lopen als het gewoon niet gaat lukken. Dat, uh, ja. dus. uh, maar maar wat, wat moeten jullie uh, daarvoor doen om dat dan toch die tempo uh, voor elkaar te krijgen? Ja, dat is best wel een hele, daar wist ik ook niet van, ja, dat wist ik een beetje, maar het betekent heel wat natuurlijk, want, uh, nou ja, buiten de opnames en, uh, en, en de mastering en alles wat daarbij komt kijken, en we treden natuurlijk ook nog gewoon, we staan trouwens aanstaande zondag, zondag staan we op de parade in Den Haag, ja. dus uh, mocht er iemand in de buurt zijn, komen we naar de parade om uh, half, elf, s'avonds staan we, uh, tot half twaalf, zet uh, je, ja. dus uh, ja, dus we treden ook nog op, nou, maar daarnaast komt nog eventjes, nou, we moeten uh, Spotify moet het zijn, op, op Bandcamp, op alle netwerks. Uh, die moet je dan ook allemaal nog ja, zeg maar, uh, pitchen. Hè? Mm -hmm. Dat ze het ook nog uh, meedoen. Dan heb je nog de, de blogs waar je achteraan van de muziekplatforms. Uh, weet ik dat overal aandacht. Nou ja, jullie, je weet ook, uh, ik, ik hou jou altijd uh, ja, in ja. De loop. Ja. Uh, in die Excel hou ik in de loop. Uh, ik moet zeggen, ja, in Nederland. Ik verbaas me iedere keer over, nou ja, 3 voor 12 is dan nog een beetje, en dan eigenlijk alleen nog maar de lokale 3 voor van landelijk, of ook zijn kink FM. Als ik zie hoe weinig aandacht het heeft echt aan, zeg maar, in die bands. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, de, de, de best die inmiddels uh, grote aandacht aan. ja, dat is ik een makkelijke, makkelijk iets. Ja. Maar ik vind altijd, ja, toch jammer dat er, dat er niet echt meer een programma is wat gewoon echt daarvoor ja, is. En wat gewoon, en ja, wat ik zeg, 3 voor 12 Noord-Holland, gelukkig. Ja. Uh, in in die Excel heeft er ook nog wat aan te gaan. En daarna houdt het heel snel op, weet je wel. Ja, oh, ja. Uh, uh, en je vergeet uh, ons programma natuurlijk nog? Nee, ja, hoor. Ja, <laughs> ja ik, ik beschouw jou daar een beetje bij. Even, ik zeg bevaard, maar ik zeg natuurlijk ook uh, alternative FM. Ja, ja, ja. Uh, zo'n soort FM moet je dan ook wel zeggen. Nee, Alternative FM is het. En er zijn ook wel meer, er zijn ook wel meer wat lokale stations die je ook, uh, die ook ja. geven, weet je wel? Dus dat is dan, dat is wel prettig. Uh, maar ja, weet je, echt. Ik verbaas me erover. Ik vind het echt zo jammer dat er niet meer uh, ja, ruimte is. In nee. verleden had je had je nog wel meer uh, programma's, radioprogramma's op radio 2 en op radio 3, ook die gewoon echt ja, aandacht hadden voor bands. Vind ja, ik. ja uh, het, is, het is een beetje duur gezaaid. Uh, maar goed, uh, we, we doen ons best. En ik bedoel, ja, wij zijn uh, een van de uh, radioprogramma's uh, die we dat, uh, die dat doen. Um, want, dan komen we bij de meest recente single. Je noemde hem al. Uh, music is my lifeline. Ja. Want ja, uh, hoe is dat uh, nummer eigenlijk ontstaan? Nou ja, dat heeft uh, een paar redenen. Uh, eigenlijk had ik een beetje uh, lastig jaar achter de rug. Al to toestanden met, uh, met mensen om me heen die wegvielen en zo. Uh -huh. uh, nou dat, ene kant. En de andere kant, al die shit in de wereld die uh, de laatste jaren maar steeds erger wordt. We, hebben de, we noemen niet... Uh, Vooral al niet die naam van die Amerikanen... Maar, ...maar we weten wel ongeveer waar we het dan aan denken. Ja, ja. Uh, oorlogen overal en weet ik het wel. Dus ja, op een gegeven moment... ...dan, dan kijk je om je heen en je denkt... ...ja, jezus, wat, wat, wat, wat maakt het eigenlijk nog de moeite waard... ...weet je wel. Mm. En, en, uh, en die band van ons, die is altijd al zo belangrijk. Weet je. Wij, wij, wij hangen er zo aan... ...iedere keer als we weer ergens optreden... ...en we zien iedereen uit zijn dak gaan... ...dan, dan geeft je zoveel energie. En, en ik dacht ook, ja... Als ik, ...toen dacht ik, als ik dan nou eens niet had... Wat, wat zou ik dan, weet je wel? En, en, en toen kwam ik dus inderdaad, hè, Lifeline, hè, reddingslijn. Music is my Lifeline. Dat was eigenlijk een soort, soort, soort ding waar ik mee begon. Nou ja, en vanuit daar werkend uh, steeds meer. En, en in eerste instantie moet ik je ook bekennen, was het niet eens zo positief, maar op een gegeven moment dacht ik, ja maar wacht even, er zijn ook wel dingen die wel, dat is nog steeds genoeg in de wereld, dat het wel de moeite waard. Ik was niet depressief of zo, maar ik was eventjes wel op dat spoor. Mm -hmm. en dus het nummer eindigt ook met, sometimes life ain't so bad at all, weet je wel. Dus, ja. dus eigenlijk, uh, en, en we werken met een nieuwe zangeres, uh, Jasmina Vergeurp, die heeft een hartstikke, hartstikke goede soul stem. Yeah. En, uh, en die, die begint, oh, er zit trouwens voor degene die het nummer willen, ik weet niet, ga je het nog draaien of heb je het gedraaid? Ja, ik ga music in mijn lifeline zo uh, draaien. Dus. Zeker doen, want in het midden zit nog een stukje Kikidien. Uh, ja, die Kiki ja. story. Ja, klopt. Uh, uh, I've got the music in me. Nou, dat zing ze. En, ja, en dan zeg ik ja, als heb je het zingen, kan je bijna niet zeggen van. Uh, <laughs> dit is helemaal <alleen> shit. <laughs> oh, dat zijn ook het mooie dingen in het leven. <laughs> ja, uh, nog even voor de mensen die jullie nog willen vinden op het Wereldwijde Web, waar kunnen ze dat doen? Nou, dat is heel makkelijk. www.lemmen.amsterdam En als je www weglaat... kom je er ook eens... Lemon, L-E-M-O-N, Lemon... als zijn de citroen in het Engels... Uh. .amsterdam We wilden eigenlijk .nl hebben, maar dat was weg. En toen uh, dacht ik... ja, ik uh, woon inmiddels uh, langer dan 25 jaar in Amsterdam... dus uh, laat ik allemaal maar Amsterdam kiezen. En dat was gelukkig. net kwam net vrij en dacht ik, ja, wie is voor mij? We gaan hem uh, hier laten horen. Hier is Lemon met Music Is My Lifeline... For it's so much to see That makes no sense The Music is my lifeline The Music is my lifeline The Music is my lifeline The Music is my lifeline The Music is what keeps me sane And harmony, I need love and energy, I need to feel it in my bones. I need rhythm, I need melody, synchronicity and harmony. I need love and energy, I need to feel it in my bones. Cause music is my lifeline. Music is my lifeline. Music is my lifeline. Music is my lifeline. Music is my lifeline. Music what keeps me Dit nummer hebben ze laten horen tijdens bij hun optreden in huis verloren. Deze Horense club Westoon Quantum Politics. Nou ja, wat hebben ze toen bedacht? Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je ervoor hebt gehoord met Lemon. Uh, maar alleen zij beperken zich. Het moeten korte nummers zijn die niet langer duren dan ongeveer twee minuten. Eigenlijk een paar van die soundbites. En uh, daar kwamen ze dan bijvoorbeeld met dit uh, verhaal mee. Quantum Politics. Daarvoor hoorde je trouwens uh, West... Uh, dat was Westoon dus. En daarvoor hoorde je Lemon met Music is my Lifeline. Vorige week voel je Jaap Koper. Je had uh, aangekondigd dat je Talks Make Do zou laten horen. En die heb je niet gedraaid. Nou, dan uh, bij deze alsnog. Hier is Jules. Save your breath, I'll take it away. Jules heart is in the right place. Oh, Als je goed naar de, de muziek van Verlien Spiegel luistert Always Running, dan hoor je er toch ook een, een flinke elektronica laag in. En dat maakt haar, denk ik, ook haar stem misschien wel geschikt om ook met die producers te werken. Dus uh, dat is iets wat ik uh, dan weer heel erg uh, fijn vind. Always Running was dat uh, met Verlien uh, Spiegel. Dat ervoor hoorde je Talks Make Do. We gaan uh, een beetje zo langzamerhand aan het einde van het uh, programma komen. En dit is ook weer een beetje een blast from the past uit 2012 van het album Actors and Liars. 155 van Alaska.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 Be so cool to steal my labor's masterpiece of the women that were staged during previous centuries. While women plunder hearts, I confess I do not know. But what I wrote pure and a timeless treat to hold so why not ride another one. Zomaar dat we ze laten horen Want uh, ze gaan weer optreden Doe ze op 10 oktober In de Piers Volendam Want Alaska Komt weer terug En ze willen graag Het nieuwe geluid laten horen Dit is het oude geluid uit 2012 Van Actors and Liars 155 Van uh, de band En we gaan afsluiten Deze avond van Alteur dat Want ik heb nog één belofte die ik in moet lossen en dat is namelijk de nieuwe single van Katmandu. En die komt morgen uit mensen. En dat is het nummer Charlie. Tot volgende week.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 I thought I'd hit the bottom Every day is just another shine